In Texas worden nog 60 mensen vermist na de ontploffing in een kunstmestfabriek in het plaatsje West gisteren. Politie en reddingswerkers zoeken in het rampgebied nog steeds naar overlevenden. Inmiddels zijn 12 doden geborgen en er zijn meer dan 200 gewonden. Niet alleen de fabriek in West, maar ook huizen in de omgeving werden door de explosie weggevaagd. De doden waren brandweerlieden en anderen die bij de fabriek waren toen daar brand uitbrak. De politie in Ede heeft het leger om hulp gevraagd om een man aan te houden... die met een heftruck op de vlucht was geslagen. De politie kon de man niet stoppen en riep de hulp in van militairen... die bij de Prins Mauritskazerne een testrit maakten met een panzervoertuig. De man was op weg naar een industriegebied in Ede. Volgens de politie was hij verward. Het panzervoertuig veroorzaakte een frontale botsing met de heftruck... om hem te tot stoppen te dwingen. De politie overmeesterde de bestuurder vervolgens met pepperspray. In een ziekenhuis in het Spaanse Marbella is de Britse muzikus Tom Parker overleden. Hij was 68 jaar. Parker was vooral bekend van zijn bewerkingen van klassieke muziek. In 1979 maakte hij met de New London Chorale onder de titel The Young Messiah... een arrangement van het oratorium Messiah van Georg Friedrich Hendel. Zangeres Vicky Brown had een hit met het lied Stay With Me Till The Morning. Dan nog het weer. Wolkenvelden, maar wel vrijwel overal droog vanavond. Vannacht koelt het af... Tot rond het Vriespunt. Morgen en ook zondag volop zon bij een temperatuur van een graad of 12. Dit was het NOS-journaal. ABB nou, verkeersinformatie. Er staan files op de A16 bij Rotterdam. In beide richtingen 2 kilometer bij de Van Briendorpbrug. Op de N11 leidt richting Bodegraven, voor Bodegraven 2 kilometer. De rijbaan is dicht voor de aansluiting met de A12. En dat komt door opruimwerkzaamheden.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 Hele goedenavond. De twee dingen waar ik het vanavond over ga hebben... is het onbeschofte Nederlandse asielbeleid... en het wij-zij-gevoel in ons land. Althans, dat is de mening van mijn gast van vanavond. Ze is zelfvluchteling Giti Mohebi. Goedenavond. Goedenavond. En we hebben u gevraagd een voorwerp mee te nemen. Laten we daar maar gelijk mee beginnen, want het staat hier heel prominent op tafel. Twee lijsten met daarin een foto. Vertelt u even wat we daarop zien. Het is uh, een foto van 1988. Uh, ik ben in gesprek uh, met koningin. Ik was uh, een van drie studenten die waren uitgeselecteerd... om uh, uh, bij vieringen uh, van uh, 30-jarige ik van de UAF... Stichting voor de Vluchtelingenstudenten... met koningin kennismaken. En ik was uh, enige vrouw. Dus mocht ik haar ook aan het begin uh, uh, pos uh, bloemen geven en welkom heten. Hoe oud was u daar? Uh, 88, 84 hierheen gekomen, 1923... Uh, ja, ja, ja, maar u was vier jaar in Nederland, u was ja. gevlucht vanuit Iran. Ja. En dan al een ontmoeting met koningin Beatrix. Ik bedoel, ja, hoe, hoe voelde hoe dat? bijzonder is het? Uh, nou, het uh, voelde als een soort uh, assenpoester die in Wonderland uh, terechtkomt. Uh, uh, de kleding wat u ziet, uh, die had ik allemaal ook uh, geleend uh, van mijn uh, studiegenoten. Behalve mijn onderbroek is alles echt geleend. Want uh, nou ja, als je uit Iran komt, dan heb je Shah, dan heb je Faradiba... en dan uh, kom je in Nederland en dan mag je koningin. Uh, ontmoeten. U wist niet wat u aan moest doen? Uh, ik wist niet wat ik aan moest doen. Ik wist niet hoe ik moest lopen, ademen, <laughs> bewegen. Maar het mooie is dat ik uh, die ochtend uh, had ik een live radio interview. En uh, uh, toen ze binnenkwam en ik had de bloemen al uh, gegeven, toen zei ze van nou, ik heb u vanochtend op de radio gehoord. Nou, dat was echt de verrassing uh, van de dag. Uh. Dat ik dacht van een koningin die naar radio luistert. Hoe cool is het? Ja, en, wat en, heel uh, bijzonder. En wat heeft, heeft u tegen haar gezegd? Nou ja, ik was verbijsterd. Dus ik stond gewoon met de mond open naar haar te kijken. Want in de pauze mocht, uh, mochten wij naar een aparte zaal... om met haar uh, koffie te drinken en uh, echt met haar kennis te maken. Dus op dat moment heb ik niks gezegd. Ik heb alleen met verbijstering, met een open mond naar haar staan en staren. En, en sprak u toen eigenlijk al een beetje Nederlands? Jazeker, ja hoor. Ja. Ja, waarschijnlijk, ik maakte uh, uh, heel veel fouten met de en het. En dat heb ik je consistent... En continu ook volgehouden. Ja. <laughs> dus, en, uh... en uiteindelijk heeft u jaren later ook weer een brief van haar gekregen. Hè? Ja, uh, dat was ook echt. Uh... Nog steeds als ik aan het moment denk, denk word ik echt geëmotioneerd. Ge ge het was een naturalisatiebrief. Uh, echt met haar handtekening uh, waarop bestond uh, uh, dat ik uh, genat genaturaliseerd ben uh, tot een Nederlander. En dat was ook een moment waar ik met dat document ook een paspoort kon aanvragen. En ik kon het land uh, uit. Ja. Toen was het rond, dus, toen was u Nederlander. Toen, uh, uh, toen was ik thuis. Uh, ik, kan, uh, ik kan het ook niet andere woorden aangeven. Je bent thuis uh, omdat je met dat document ook vrij bent... Uh, om, uh, uh, om te reizen, om naar andere landen te gaan. Ja. En de eerste reis was ook naar Parijs met de bus. <laughs> en bent u nog steeds fan van het Koningshuis? Uh, ja, wat is fan... Ja. Uh, Fan van het Koningslied misschien? Uh, Koningslied, die heb ik nog niet gehoord. Maar ik begrijp, uh, dat is ook op zijn Hollands. Dat er net uit is en dat er heel veel commotie omheen uh, Enorm. bestaat. Ja. Nou, we gaan het er nog allemaal uitgebreid over hebben. Maar er is ook uh, voetbal vanavond. Ajax-Herenveen. En uh, wordt gekeken door Rachmar Niemeyer. Hoeveel staat het? staat 0-0 na 8 minuten. Maar de kopbal van Mooi Sander. Bijna de redding van doelman Noordveld. Van Herenveen. Bal komt voor vanaf de rechterkant. Een uh, afgeslagen bal naar een corner. Nog een keer ingebracht. En daar de redding van de doelman van Herenveen. 0-0 na dik 8 minuten. En Ajax nu met de terugspeelbal via Paulsen naar doelman Silles, Omdat Vermeer zijn tweede wedstrijd schorsing uitzit. Na zijn rode kaart hier een paar weken geleden tegen Herakles. Herenveen, de ploeg van Marco van Basten natuurlijk. De oudste trainer van Ajax. Vertrok vier jaar geleden bijna. En zijn ploeg ja, zwijnde al eerder. Zojuist dus die kans. Maar er was ook zeker sprake van een penalty. Met twee handen ging Zomer naar de bal. De verdediger van Herenveen. Waarschijnlijk zegt de Kuzebujuk, zag het niet. Het is 0-0 in Amsterdam. Mijn gast van vanavond in twee dingen van Omroep Max is Giti Mohabbi, Die dus op haar negentiende vanuit Iran naar Nederland vluchtte. En nu bijna dertig jaar later heeft ze heel veel bereikt. Ze is inmiddels Nederlander geworden, dat hebben we net gehoord. Ze werkte bij de politie, bij het FNV, eh, bij ProRail. En ze is ook actief bij Vluchtelingenwerk Nederland. Nou, was dit natuurlijk de week van Alexander Dolmatov. Uh, de politieke nasleep die we gisteren hebben gezien. Staatssecretaris Fred Teven, die, die uh, uiteindelijk heeft overleefd. Uh, hoe heeft u dat als ja, toch vluchteling uh, beleefd? Uh, met verbijstering. Werkelijk met verbijstering. Uh, er zijn een aantal dingen die mij uh, behoorlijk hebben geraakt. Uh, we hebben ombudsman in Nederland. Dat is een instituut die, uh, die overheid en overheidinstellingen reflecteert. Een spiegel voorhoudt. Dat zijn instituten die uh, ook onze democratische en uh, democratische systeem onderschrijven. Dat zijn uh, stenen van onze democratische systeem. Waar ik geschok van was... Uh, was dat onze ombudsman advies heeft gegeven aan de overheid. En dat zijn advies uh, gewoon genegeerd... En daarmee geven ze eigenlijk aan dat wij uh, de democratische basis van onze samenleving aan het, uh, uh, aan het verwaarlozen zijn. Tweede waar ik uh, als persoon. Nou, dat mag ja, want wacht even onderbij, want inderdaad, als persoon. Want kunt u het zich nog herinneren dat u las dat deze man zelfmoord had gepleegd in zijn cel? Ik, ik kan me gewoon geen voorstelling uh, van maken. Als, als, als mens, als ex-vluchteling, als individueel... als burger van deze samenleving, dat iemand die hierheen komt bescherming nodig heeft, gevlucht is door politieke activiteiten... naar een land waar, waarvan wij denken dat de democratie en vrijheid... zo in, de, in het DNA van onze samenleving zit, dat hij sowieso in de cel zit ten onrechte. En ten tweede, al zijn acties, want hij, heeft, hij had ook eerder zelfmoordpogingen gedaan... Dat, dat die pogingen niet gezien zijn door alle die mensen die daar rondlopen... Functioneren, Niemand, niemand heeft daar aandacht aan besteed. En wat ik schokkend vind als ex-oude medicijnenstudenten... is dat de medici die eet hebben afgelegd om uh, uh, leven respecteren, mensenleven respecteren... dat ze die man uh, niet eens uh, hebben geholpen. Dat vind ik echt te schokkend. Ja. Van menselijke mate, van onze profetie, waar je gewoon volledig blindeling op moet vertrouwen... Ja. dat er niet eens uh, in werkelijkheid tot te stand komt. Want voelt u zich verbonden met zijn Absoluut, verhaal. absoluut. Ja? Want stel maar voor, uh, het had mij ook kunnen gebeuren. Het had mij ook kunnen gebeuren dat ik uh, opgepakt werd... en uh, in een cel gegooid word. En vergeet, uh, ver vergist u niet, op dit moment zitten ook mensen in de gevangenis. Ik heb uh, vanochtend uh, een collega van mij, Jasper Kuipers... van Vluchtelingen Nederland, heeft werkbezoek gebracht uh, aan Schiphol. En heeft een uh, gezin ontmoet uit Syrië, met kleine kinderen... Die zitten gewoon gevangen. Ze, ze zijn uh, gevlucht uit een oorlogssituatie. Dat weten we ja, hier zien in we elke Nederland Elke dag op televisie. Elke dag op televisie. En we hebben elke dag over helpen om mensen in een vluchtelingenkamp in Syrië te helpen. Terwijl de mensen zitten dicht bij ons, in de gevangenis. Dat, dat gaat bij mij uh, uh, mijn pet te boven. Dat kan ik gewoon niet begrijpen. Nee, dat... en, en zeker als het om kleine kinderen gaat. Die zijn al getra getraumatiseerd. En dan komen ze hier in plaats van bescherming en tot de Rust komen, worden ze gewoon in een cel gezet. Ja, want, want het feit dat, uh, uh, dat Fred Teven nu blijft, hè, waar veel opheffen over is geweest, of hij niet moest aftreden, en naar heeft het overleefd, wat vindt u daarvan dan? Ja, wat is overleven? Hè? Ik bedoel, uh, ik, ik ga niet over, uh, over zijn positie, dat is de verantwoordelijkheid van de Tweede Kamer. En, uh, uh, en ook verantwoordelijkheid van meneer Teven zelf. Uh, ze zijn ook mensen, hebben geweten... en ze moeten met die verantwoordelijkheid naar bed... en ze moeten ook eens ochtends openstaan in de spiegel kijken. Daar ga ik niet over. Maar van een staatssecretaris en uh, van een minister... die uh, uh, continu uh, uh, harde talen spreekt, van keihard aanpakken... Keihard aanpakken en keihard aanpakken. Denk ik van waar is de zelfreflectie gebleven? En uh, ik vraag me echt af hoe hij als mens, als human being, vanaf nu door het leven zou gaan. En of die nog steeds uh, diezelfde retoriek zou uh, blijven herhalen. Ja, want toen u hier naartoe kwam in 1984. U kwam uit Ira Iran. U ja. moest uh, weg daar vanwege politieke redenen. Ja. Hè? U kon daar niet meer blijven. Hoe werd u toen ontvangen hier? Was het toen ook zo streng en hard? Een hele andere tijd. Uh, dat is niet te vergelijken, want politiek en maatschappelijke klimaat... op dit moment is ook niet te vergelijken met dertig jaar geleden. Ik ben toen uh, opgevangen door landelijke vluchtelingenwerk Nederland. Ene Albert, uh, die uh, inmiddels met pensioen is... en al die jaren als vrijwilliger heeft gewerkt... die stond gewoon op een schipel op me te wachten. En hij heeft mij uh, naar Amsterdam gebracht bij uh, twee uh, dames, twee lesbiennes. Dat was ook mijn eerste cultuurschok uh, in, uh, in Nederland. Ja. Nou ja, lesbienne, we hebben ook in Iran homo's en lesbiennen. Maar het is een taboe, het wordt niet over En Dat is ook niet iets wat je in openbaar ziet. En deze hadden een huishouden en u werd daar gewoon als kind ondergebracht. Ja, precies. En was een veilige omgeving. En twee fantastische, fantastische dames. Echt, ik hoop dat ze dit ook nu horen. Want ik ben een contact in de loop der jaren kwijtgeraakt. Ik ben dankbaar dat die soort mensen ook op deze aarde leven. hoe? Hoe lang heeft u daar bij deze vrouwen gewoond? Een aantal maanden. Ik ben echt een aantal maanden. En daarna, euh, met behulp van vluchtelingenwerk Nederland, heb ik euh, een andere onderdak uh, gevonden. Ja. En, en, en ik ben echt uh, al die vrijwilligers bij vluchtelingenwerk, uh, en ook bij UAF, Stichting voor Vluchtelingenstudenten. Uh, dagelijks, iedere seconde van mijn leven, dankbaar. Ja, want, want uh, dat was dus in de tachtige jaren. En als we kijken naar nu, dan is dat dag en nacht verschil, dan hoe het nu gaat. Soms om helemaal op die procedures in te gaan. Maar uh, als u nu binnen was gekomen... had u misschien ook in die gevangenis in Schiphol teruggekomen? Misschien komen. wel. En ik vind dat het maatschappelijke en politieke klimaat is verharderd. Uh, als we over uh, vluchtelingen of asielzoekers hebben... Hè, we hebben over nummers, uh, we geven keten. geen gezicht, uh, de keten... Uh, dat zijn dossiers geworden. Mensen beschouwen uh, vluchtelingen als last, als crimineel. Uh, uh, illegale, die willen we ook strafbaar stellen... Uh, we, willen het, uh, we willen die mensen uit de openbare gezicht hebben. We willen niet mee geconfronteerd worden. En weg ermee. Weg uit onze en, achterdeur. Ja, en u zegt eigenlijk dat uh, Dolmatov daar het, het slachtoffer van geworden is. Van die sfeer die er nu in ons land heerst. Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Dat is een uh, tragedie. Uh, dat uh, zo iemand uh, zelfmoord pleegt En... Uh, uh, al die fouten dat je bij individuele asielzoekers ziet... Uh, is bij uh, Dolmatov, bij Alexander Dolmatov is allemaal in één ja. plaats gevonden. En, uh, uh, maar goed, één fout, één mensenleven, uh, dat is één teveel. Ja, nou, nou is er natuurlijk veel over gezegd in het debat gisteren. Laten we even luisteren naar uh, een van de Kamerleden die aan het woord is geweest. Kamerlid Fritsma van de PVV, want hij zei daar het volgende over gisteren. Ja. De PVV-fractie deelt echter niet de mening van veel andere fracties dat bijvoorbeeld het instrument van vreemdelingenbewaring of het asielbeleid in zijn algemeenheid direct aan deze zaak zijn te koppelen. Het rapport van de inspectie heeft veel blootgelegd, maar van dat soort verbanden is zeker niet gebleken. Ja, wat vindt u ervan wat hij nou, zegt? Dat, dat kan ik niet onderschrijven. Dat kan ik niet onderschrijven. Ik, ik zou uh, uh, de meneer uitnodigen om één dag gewoon meelopen. Gewoon als asielzoeker uh, meelopen, in een cel gaan zitten. Even zelf als uh, persoon ervaren hoe hij behandeld wordt. Ja, want, want uh, bedoel, hoe, hoe, als u dan s'avonds naar bed gaat en u heeft dit allemaal zeg maar, langs horen komen, u hoort die verhalen van, van Vluchtelingenwerk Nederland, is dat iets wat u nog steeds raakt? Eh, gelukkig wel. Als het mij niet zou raken, dan zou ik aan ja, mijn eh, mensheid gaan twijfelen. Ja, maar bedoel, u, kijkt daar misschien, u kijkt daar natuurlijk anders naar dan ik, omdat u zelf in diezelfde situatie heeft verkeerd. Nou, ik hoop van niet. Ik hoop dat ook u en ook vele anderen inlevingsvermogen hebben, empathie hebben, zich kunnen verplaatsen in een ander. Nee, dat, dat eh, snap ik. Maar ik denk toch dat het anders is als je ook zelf diezelfde weg hebt Ja, om de, omdat de indruk wordt gewekt... Uh, dat, uh, dat wij uh, als vluchtelingen uh, naar een centerpark uh, gaan. Ik bedoel, je gaat niet zomaar vluchten. Het is een kwestie van leven en dood. Je, je leven is letterlijk en figuurlijk in gevaar. Ja, maar wat zegt u dan tegen de mensen die zeggen... ja, maar toch is het soms genoeg is genoeg. Er was hier nou eenmaal een politieke discussie... dat uh, ons land misschien ook niet al die vluchtelingen kon opvangen... en dat er toch echt een ander vluchtelingenbeleid moest... 80% van de vluchtelingen wordt in de uh, omringende landen uh, opgevangen. 80 U ziet ook van Syrië dat er vele worden in uh, Libanon, in Turkije... in de vluchtelingenkampen om, uh, uh, opgevangen... 20% heeft het geluk om Europa of Amerika of Australië te brengen. Dus handjevol. Als we naar Nederland kijken, in 2012 zijn niet eens 10.000 vluchtelingen met hun eerste asielvraag naar Nederland gekomen. Ik denk van, waar hebben we het over? Dit is Radio 1 tot half 9. Twee dingen met Alice de Bruin. En ook Ajax, Herenveen. Dag maar Meijer. 20 minuutjes op de klok en Heerenveen heeft die 20 minuten uh, ja, zonder uh, kleerscheuren overleefd. Weinig kansen voor Ajax, een kopbal van Moisander, een schot van Fischer. Terwijl nu Colbein Siegdorson vanaf de rand van strafschopgebied Hij staat recht voor de goal van Heerenveen. Vanaf daar probeert hij te schieten, maar aan tegen een van de verdedigers van de Vriezen. Hoekschop voor Ajax, de tweede, eentje voor Heerenveen. De bloed van Van Basten positioneel, dus niet zozeer qua nieuwe namen... maar positioneel op zeven plekken anders dan een week geleden... toen het ternauwernood van Willem II werd gewonnen. Ajax in dezelfde opstelling als vorige week toen het won van PSV in Eindhoven. De hoekschop komt van Eriksen vanaf de rechterkant. De kopbal misschien van al de wereld, nee. Heerenveen gaat proberen te counteren met de topscorer Finn Bobasson Bal naar de buitenkant, Zurichic... Maar de Servië gaat dat vermoedelijk niet halen. Nee, het blijft 0-0 als we bijna halverwege de eerste helft zitten. En Ajax nog niet heel overtuigend is tegen Herenveen. De basis van het Rijnfonds. We gaan vanavond in twee dingen met Giti Mohebbi. Nederlandse van Iraanse afkomst. Succesvol bestuurskundige inmiddels. Schrijfster en ook nog initiatiefneemster van de website www.houdenvannederland.nl. Daar gaan we het zo meteen ook nog over hebben. Want uh, ja, we hadden het net over de sfeer die er nu is in Nederland. Hoe u dat ervaart. Ook die hele discussie over uh, Dolmatov. Wat we de afgelopen dagen hebben gezien. En we hoorden hem al even langskomen. Onze uh, nieuwe koning. Hij heeft ook wat gezegd over zeg maar. De sfeer die er is van de week ook in dat uh, interview. En dat ging toen ook over integratie. Laten we even luisteren wat hij zegt. De basis van het Oranje Fonds. is uh, geweest destijds in 2002. dat we juist moeten gaan kijken naar alle Nederlanders. Niet alleen maar concentreren op bepaalde doelgroepen. En met, op dat moment uh, zaten er echt mensen. in, in de, uh, autochtone Nederlanders. in de oude wijken in de stad. echt in de knel. En die kregen op dat moment minder aandacht. En ik denk dat we het Oranje Fonds juist een heel mooi fonds hebben en een heel mooie eh, eh, methode hebben gevonden om tussen generaties, tussen verschillende groepen, op allerlei manieren eh, samenbindend bezig te zijn. Heeft u het gezien van de week? Het interview uh, uh, met Maxima en Willem-Alexander. Ik heb analyse van analyse van analyse <laughs> gezien. <laughs> ja, dat klopt. Dus u heeft het gezien. Wat, wat vindt u van wat hij hier zegt? Want u bent heel erg, hè, daar gaan we het ook over hebben... van we moeten de mensen eigenlijk in het land bij elkaar brengen. Want anders krijg je van dat soort uh, excessen en meningen... die we eigenlijk misschien wel niet willen. Wat, wat vindt u ervan wat hij zegt? Nou, hij heeft over verbinding tussen generaties, verbinding tussen allochtone en autochtonen. en dat kan ik alleen maar toejuichen. Maar als nieuwe koning, ik heb een brief aan hem geschreven, heb ik hem verzocht om ook samen met mij en vele anderen voor onze kinderen, onze dochters en ook voor de toekomst het Nederlanderschap ter discussie te stellen. Van wat houdt het in? Want ik hoor hem ook zeggen over autochtone Nederlanders en allochtone Nederlanders en die bij de derde en vierde generatie is zodanig verva vervaagd dat, uh, uh, dat we niet meer weten waarover we het hebben. Wie is nou die Nederlander? Ja, want u heeft die brief wanneer geschreven aan hem? Ik schrijf een blog en een uh, aantal uh, weken geleden heb ik een brief uh, aan hem geschreven. Het is ook door heel veel mensen gelezen. Ik had het ook uh, naar een landelijke krant gestuurd, maar uh, een andere bekende Nederlander <laughs> die kreeg wel de voorrang ja, om maar... dat te publiceren. Ja, maar, maar, maar... Maar, maar want, want het gaat in die brief. Wat, wat is eigenlijk de essentie? Want we kunnen hem niet helemaal voorlezen. Ja. Wat, wat wilt u ermee bereiken? Ik, ik nodig hem uit om samen met mij... werken aan het thuisgevoel... wij-gevoel van alle Nederlanders. Dat wij de dichotomieën... van wij, zij, allochtoon, autochtoon... man, vrouw... dat we dat gezamenlijk overstijgen... en over andere belangrijke onderwerpen gaan hebben. Zoals... wat soort samenleving willen we hebben wat soort samenleving willen we uh, leven. Ik kan me niet voorstellen dat hij, als ik, als ouders... dat we onze kinderen een gepolariseerde samenleving willen achterlaten. Maar u spreekt hem ook aan, hè, als vader ik, van ik, zijn ik drie kinderen. Ik spreek hem als uh, vader van drie dochters... Die, uh, die net als mijn dochter in Nederland geboren zijn... maar een van hun ouders uh, een andere heeft, uh, roots heeft. En uh, met andere woorden, in onze boeken geregistreerd te staan als allochtoon. Ja, want, want uw dochter komt ook voor in die brief. Ja. Uh, vertelt u eens wat u daarover zegt? Nou, mijn dochter wordt binnenkort uh, 18 jaar oud. Haar uh, achternaam verraadt haar Nederlandse roots... Maar ze wordt nog steeds aangesproken door mensen van... waar kom je vandaan? Waar ben je geboren? En keer op keer geeft ze aan... van nou ik ben gewoon Nederlander, ik ben in Amstelveen geboren. Maar ze overtuigt de vraagsteller helaas niet. Die blijven gewoon een stuk doorvragen... ja, maar je ziet er anders uit. Nee, het kan niet dat je een Nederlander bent. Het, het lijkt alsof, eh, eh, alsof men eh, niet wil accepteren dat ook... Uh, ...mensen met diver, uh, diversiteit uh, van, uh, nou ja, in mijn geval, ik kom uit Iran... ...en uh, haar vader is een Nederlander. Dus uh, ze heeft verschillende culturele achtergronden. Ook een Nederlander maar ze kan zi zijn. ze ziet er dan kennelijk uh, uit Zee, als ze een is Iraanse. Donker. Ja. Ze, is, ze heeft donkere haren, maar goed, als je haar hoort... ...ze heeft gewoon uh, accentloze Nederlandse, Nederlandse ja. accent. Maar, maar hoe erg is het als dan een, uh, uh, een Nederlander aan haar vraagt... ...waar kom je vandaan? Maar waarom vindt u dat zo erg? Ik ik vind het erg omdat uh, zij al vanaf haar uh, geboorte eigenlijk geconfronteerd wordt dat ze hier niet thuis hoort. Dat ze niet bij wij Nederlanders hoort. En dat op deze manier mijn dochter en ook vele jongeren van derde en vierde generatie geen emotionele binding kunnen nee. ontwikkelen met deze samenleving. Ja, want u schrijft ook ergens dat ze toen ze acht was al geconfronteerd ja, dat, daarmee werd. Ja, hè? Met, met, de, uh, met de woord allochtoon. Wat gebeurde er toen? Uh, uh, was, uh, u kent het wel, zo'n maandagochtend rond de tafel gesprek uh, het onderwerp ging over waar ben je geboren. Toen had ze gezegd Amsterdam. En een van de klasgenoten had gezegd: Nee, je ligt, je bent een allochtoon. En uh, nou, dat kan, hè. kinderen zijn, kunnen wel uh, spontaan reageren. Maar wat ik betreurend vond, uh, was dat de leerkracht had gezegd: Nou, ook allachtonen kunnen in Nederland geboren zijn. Uh, terwijl mijn zin ziens, het was het moment voor, uh, uh, voor zo'n leerkracht om kinderen uit te leggen: van nou, iedereen kan een Nederlander zijn. Al heb je een andere route. We gaan even naar Rachel, maar niet mee, want er is gescoord bij Ajax-Herenveen. Victor Fischer met een heel belangrijk doelpunt voor Ajax. Het is voor hem nummer 9 van het seizoen. Er gaat een aanval aan vooraf van de Amsterdammers. Die begint in de as van het veld. Een te harde paas richting Van de Rechtsback die diep op de helft staat van Herenveen. Houdt de bal net binnen, weet die bal voor de goal te geven. Vanaf de rechterkant paast hem dan zo richting Victor Fischer... Die wegloopt bij een van de verdedigers van Heerenveen, Pelle van Aanhold. En van een meter afstand komt Fischer Ajax op 1-0. En dat is een terechte stand, zeker gezien het feit dat Ajax na drie of vier minuten al een penalty had moeten krijgen. Inmiddels 27 minuten gespeeld. Ajax-Heerenveen 1-0 heb je is mijn gast van Iraanse afkomst, inmiddels Nederlandse. Maar ze moet nog altijd uitleggen uh, dat ze dat ook echt is. In ieder geval uw dochter, maar misschien u zelf ook wel. Hè? Want u zegt ook in die brief... Uh, ik moet ook altijd nog uitleggen waar ik vandaan ja. kom. Ja, en wanneer ik terug ga. Ja, vader, die, van, ja die vraag krijg ik ook eens. Standa standaard. Van, uh, ja. uh, ga, je ook weer, ga je weer eens terug? En dan denk je van, waar, waar naartoe? Ik heb 19 jaar in uh, Iran gewoond en bijna 30 jaar in Nederland. Uh, wat, wat, wat, wat bedoelt u dan? Ja, maar kunt u zich toch niet voorstellen... dat er toch ook mensen zijn hier in Nederland... die ook Nederland hebben zien veranderen, die de steden hebben zien veranderen... die dat moeilijk vinden? Wat moeilijk vinden? Dat de samenleving in Nederland verandert. Dat er diversiteit is gekomen met andere culturen, met andere gewoontes. Dat dat lastig is. We hebben over halve eeuw migratie, immigratie. Halve eeuw. Hoe lang uh, zou die moeite uh, nog, uh, nog doorgaan? Ik bedoel, we hebben inmiddels uh, uh, over 40 generatie jongeren... die hier geboren en getogen is. Net als mijn kind, mijn, mijn dochter, kan geen woord persisch spreken. Uh, hebben we nog steeds moeite met iemand die hier geboren is? Met een Nederlandse vader? Uh, ja. Ik denk dat we aan de integratie van uh, uh, Nederlandse samenwerking moeten langzamerhand gaan werken. Ja, en, en, en uh, dat doet u ook onder meer door uw website. Want dat ja. is natuurlijk een prachtig idee, omdat wij, zij denken, te willen uh, elimineren in dit land. Maar dat is nog niet uh, zomaar gebeurd. Hoe wilt u dat bereiken? Erover praten, dat is al een eerste stap. Je moet wel ter discussie stellen. Je moet ruimte bieden. Uh, zeker aan de jongeren. Om erover van gedachten te wisselen. Vandaar dat ik ook in juni. Uh, met Callers Tour ga beginnen. Uh, en dat uh, begint uh, in Groningen. Ik ga 120 uh, jongeren. met dank aan. Uh, to to Huis, uh, by the way. Met 120 jongeren. Uh, VWO-studenten. ga ik uh, in gesprek. Over uh, uh, wat, wat zij onder Nederlanderschap uh, verstaan. Maar is dat niet een druppel op de gloeiende plaat? Ik bedoel, die paar. VWO-studenten die misschien daar al anders over denken. Ik bedoel, zet dat zo aan de dijk? Nee, maar je moet wel ergens beginnen. Je moet ergens starten. Je kan niet stilzitten en uh, nog 30 jaar, wat, wat ik hier meemaak, door laten gaan. Nee, dus... en, en, en ik heb de uh, behoefte om ook voor de nieuwe generatie iets achter te laten. Dus uh, als ik het bij één iemand, uh, één iemand op een andere gedachte kan brengen... dan ben ik ook blij... Ook naar het koningslied, daarin wordt in ieder geval gezegd... de wee van welkom in ons midden, tot welke god je ook mogen bidden. Ja. Nou ja, ja, het is een begin. Ja, Misschien. Het is een begin. Toch nog ja. iets positiefs over ja. het koningslied. Goed, dit was twee dingen van Max van vandaag. U kunt naar onze website gaan voor meer informatie. En uh, mijn gast van vanavond was Giti Mohebi. En voor meer informatie over haar website, dat kunt u ook allemaal op onze website vinden. Goed, zometeen op deze zender BNN Today zet een uh, uh, punt achter de week. Uh, Willemijn Veenhoven, wat gaan jullie doen? Nou, dat dus gaan we doen. Uh, daar hebben we het over. We hebben ook fans aan tafel. Fans van? Ja, van het nummer. Oh ja, ja, ja. jij. Ja, inderdaad, ja. ja. <laughs> Toevallig wel. We hebben veel voetbal. Ajax-Herenveen. Heel veel voetbal. We hebben het over het lied. We hebben het over Boston. We hebben hier een dame die meedeed in een marathon en die uh, komt net binnen en die zegt... moet je kijken, ik tril nog steeds. En het is geen grapje, het komt niet door het drank. Het komt door wat ze heeft meegemaakt. Dus daar hebben we het ook over. En uiteraard de laatste stand van zaken in Boston met de belegering. We houden je volstrekt op de hoogte. Dat zometeen meteen allemaal in BNN Today. Dit is Radio 1. Maar nu eerst de NOS, hier is Dick Terhark.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 En de KNVB heeft de amateurvereniging Amsterdam-Serve Spoor onverwaardelijk geschorst voor een jaar. Twee leden zijn definitief geschrapt als lid van de voetbalbond. Volgens de KNVB heeft de Amsterdamse club zich bij herhaling schuldig gemaakt aan ernstige strafbare feiten... waarbij meerdere teams en spelers van de club betrokken waren. Serve Spoor kwam begin deze maand in het nieuws door een vechtpartij tijdens een wedstrijd tegen FIT. En dat waren de hoofdpunten.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 sluit ik hier BNN Today de Nieuwsweek af. En dat doe ik altijd met uitgesproken gasten en spraakmakende onderwerpen. Het was een kantje boord voor staatssecretaris van Justitie Fred Teven deze week. Hij lag flink onder vuur, maar hij heeft teruggevochten en gewonnen. En in Boston, het kan je niet ontgaan zijn, is een spectaculaire klopjacht bezig... op de verdachte van de bomaanslagen. Eén daarvan, die andere, die is dood. Hier aan tafel Christa Jaarsma. Zij liep de marathon in Boston en is sinds gisterochtend weer terug in Nederland. En ook hier aan tafel politiek commentator Stuart van Liende. Tenminste, die scheest nu de trap op, die komt er nu aan. En Jakhals Erik Dijkstra. En naast mij zijn ja. Erik Horton, maar nee. Radio 6-dj en presentator Winfried Bajens. Ik denk dat Erik nog met een kater in bed ligt, want die heeft gisteren 3 fm Awards gehad. Of is dat een andere reden? Maar goed. Ja, ik, en hij is ik, druk met Penosa ook. Oh, Oké, okay, betere reden. En dan ben ik altijd dol blij als jij er bent. Ik heb eigenlijk maar één plaat bij me. Nou, althans, is dat weinig. is de basis. Een uitgangspunt voor een, een vierluik, als we het gaan maar redden. Oh, dit, dit klinkt uh, moeilijk. <coughs> poëtisch ook. Ja, ja nee, ja, echt serieus. Het is de release van deze dag en van de maand. Dat zo meteen dus, van Winfried. Uh, Luc, die heeft ook nog wat mooie dingen verzameld. Nou, zeker weten, ja. Uh, ik, ik begin rustig. We beginnen met een mooi fragment van een van mijn favoriete voetbaltrainers. We maakten ooit al eens furoren met een uitspraak... toen er zoveel bestuurlijke chaos was bij Ajax. en zei toen het volgende. Verder hebben hebben ze ook uh, uh, kunnen lopen? Ja, het een klassiekertje geworden inmiddels. Uh, gisteren was er een persconferentie... en daarin uh, ging het heel even over Marco van Basten. En onze coach in kwestie, ik zal zijn naam niet noemen... was oh, okay. blij voor Van Basten. Nu het wat beter ging met Herenveen En hij zei daar het volgende over. Ik vind het gewoon uh, leuk voor hem Persoonlijk natuurlijk, maar ook voor Ereveen. Naar een uh, tumuloot, uh, tumuleuze begin, ja. begin natuurlijk van het seizoen. Ja, mooi. Oh, <laughs> Luc, echt, echt. Wat heb je toch eigenlijk een kwaaie inborst? Eigenlijk ja, he? wel, hè. Ja. Kwaai ja, inborst. Ja, ik, glimlach veel, hè. Dat komt niet zo Ja, ja nee, precies. Ik ja. kom hier nou overal mee weg. Er zit nog eentje tegenover mij, breed breedte glimlach. Robert Meder, goedenavond. Ja, het was een tumuleus begin in Amsterdam <laughs> bij Ajax Ereveen. en er nog niet meer. Dat is die bespreking van gisteren over. Nee. ja, ja ik spreek, ik spreek jij ook geen fatsoenlijk Nederlands? Dat kan natuurlijk ook. Oh ik Elf oh, ja. Ja, ja, ja, ja. Elf minuten voor de rust. Ajax-Herenveen is uh, 1-0. En Ajax is inmiddels uh, wat meer de baas dan pakweg een kwartier geleden. De Amsterdammers hadden een penalty verdiend binnen vijf minuten. Het leek wel basketbal waarmee Ramon zomer bezig was. Nieuw in het centrum, weer terug in de basis. Achterin bij Heerenveen. Maar scheidsrechter Kusebujuk, die faalde daar. Had dat toch samen met zijn assistenten moeten zien. De goal gezien na een klein half uurtje van Fischer. Op wilskracht gemaakt door Ajax. Van Rijn bleef in de bal geloven. Hield hem binnen op een paasje van Eriksen. Gaf de bal voor. En Victor Fischer voor de rest... Uh, Vooral bezig met trucjes in deze wedstrijd in mijn ogen. Kopte de bal van heel dichtbij makkelijk achter Noordveld. Grote verdedigingsfouten daar van Heerenveen. Ja, Ajax wordt dit weekend geen kampioen. Dat kan niet. Dan misschien toch volgende week wel. Heerenveen zal... Uh... Ja, punten moeten zien te pakken vandaag in de strijd tegen of voor een Europese ticket. Maar Sietje is er geblesseerd vanaf gegaan een minuut of vijf geleden met vermoedelijk een hamstringblessure. De speler er niet meer bij. Ja, dan vraag je je af wat er kan voor de Vriezen. Die proberen uit te breken. Rechterkant van het veld met Kums. En uh, ja, dan komt er een paas naar wie Elkanassi zal aan de rechterkant de bedoeling zijn geweest. Maar Sillesse komt uit zijn doel bij Ajax buiten het strafstopgebied. Even de Amsterdamse keeper en meegeven aan al de Wereld. Metrol 15 voor de middenlijn. Dan naar Palsen. De Deen, een van de kabelspelers uit Denemarken. En dan mooi Sander maar weer eens terug naar Palsen. Die staat bij de middencirkel. We zitten in de minuut, minuut 37. Ajax Herenveen is 1-0. En dan de Turner, Europese kampioenschap in Moskou. Kun je blij zijn met een 16e plaats? Ja, dat kan. Dat bewijst Noël van Klaveren. Ze doet voor het eerst mee. Werd dus 16e op de meerkamp. En zoals gezegd, daar is ze hartstikke blij mee. Ja, helemaal geweldig. Je straalt er ook helemaal bij. Ja, ik ben heel erg blij. Ja. ja ik had niet hele hoge verwachtingen van mezelf, maar ik wilde gewoon laten zien dat ik er ook bij hoor. En dat heeft ze gedaan. 16 jaar jong. Dan de coach Walter Kooistra. erbij zijn, ervaring opdoen voor de toekomst. Dat was het doel.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 Uh, de nummer 1 van de wereld versloeg Jarko Nieminen In de halve finale speelt Djokovic tegen Fognini. En de hal andere halve finale gaat tussen Tsonga en Nadal. Nadal rond het toernooi de laatste acht keer. Dat was het. Oké okay dan. Oké okay dan. Klaar? Ja, mag ik weer? Ja. Nee. Oké. Okay, like. Robert Meijer, dankjewel. Tot na tienen onze eerste ja. gast, Onze eerste gast, die ken je als Jack Hals van de wereld daardoor. Uh, presenteert het programma Bureau Sport. heeft gisteren, zoals hij zelf zegt, de meest geestdodende uren uit zijn <lacht> leven meegemaakt. tijdens het tevendebat in de Tweede Kamer. We hebben het natuurlijk over Erik Dijkstra. Erik Dijkstra, goedenavond. Hallo, hallo. Gaan we het zo meteen uh, over hebben. Uh, maar het, het was killing, vond jij? Nou ja, kijk, ik had een beetje peeg. Want ik was er s ochtends om tien uur al. En onze uitzending begint natuurlijk om half acht. Dus ik ben om een uur of zes, zeven weggegaan. Huilend. Ja, maar toen was er gewoon nog geen functie te doen eigenlijk. Nee. En toen was het nog niet zo spannend. En later, toen ik uit pure zelfkastijding thuis op de bank verder heb gekeken. Toen werd het echt spannend. Vast. Toen dacht ik, er een keer van alles. Goed, straks hebben we het over uh, Teven, Maar vooral ook over de VVD. Want daar uh, lijkt er iets goeds mis te zijn en jij weet er meer van. En Sierwt van Linde, die nu nog steeds uh, de trap aan het oprennen is, die weet daar <laughs> was ook meer van. Dat is slechte conditie, die jongen. Ja. Laten we doorgaan met de volgende gast. Ja, uh, deze dame is in het dagelijks leven advocaat, maar rent in haar vrije tijd marathons. En dus ook afgelopen week in Boston. Ze heeft een nogal heftige week achter de rug. Net terug in Nederland. En goed dat ze hier is. En het is Christel Jaarsma. Christel, goed dat je er bent ja, ja uh, Ik zei net al even voor de uitzending... goed dat je er bent, goed dat je erover wil praten. Uh, het was natuurlijk een heftige nogal heftige week voor jou. En jij liet net zien als geen grapje... dat je... Ja, ik zie nog steeds die trillen. Je, je handen trillen nog ja. steeds. Terwijl ik me op zich prima voel, maar dit... Ja. Uh, ja. Dat Mag je nou een geentje of zo? Nee, nee echt... Nee, echt? Oh, het is echt... Om uh, ja. Ja. te zien het, op de webcam, de, als je uh, het wil zien. Radio1.nl ja. Maar dat, de, van de spanning, gewoon van de, ik van de stress. Het, ik ja. weet niet. Of er is iets echt goed mis, maar dit... Uh, ja. Je bent keurig aan de thee, toch? Ja. Ja, Nee, daar ligt het <laughs> verder niet aan. Um, bij Sieverts verwelkomen wij zo meteen wel. Ja, je nog Ja, eh... Um, ja. Today zet een punt, punt. achter de week. Een plaatje. Um, dit is niet een plaatje, dit is HET o, plaatje wat mij betreft. Uh, ja, de sorry. Plaat. Nee, dit, dit, dit is echt de plaat. Uh, er is al afgelopen maanden ongelooflijk gehyped... rond een duo dat altijd als uh, robots door het leven gaat. En dan weten de meeste mensen al dat ik het over Daft Punk heb. Yes! Frans uh, electro house duo. Willemijn kijkt. Hey, die zijn het Nick ook weer? Ik Simon in mijn achterhoofd. Maar <laughs> <laughs> snap ik, robots. Prima. Maar uh, One More Time kennen we allemaal natuurlijk van... het ongelooflijk goede album Discovery. En die twee mannen zijn geniaal in hun muzikale voorkeuren, maar ook in hun marketing. En dat hebben ze echt zo goed weer gedaan. Afgelopen periode is er blijkbaar 5 miljoen euro uitgegeven om een soort nou ja, enorme bus te creëren. En die, die is tot, tot een explosie gekomen deze week. Ze kwamen met een nieuwe single uit. Ze hebben bij uh, Coachella groot festival. Eerst een stukje laten zien op grote schermen. Uh, nou, daar gingen mensen allemaal filmen. Die gingen Twitter op Facebook zetten, et cetera, et cetera. Toen bij Saturday Night Live. Kort stukje laten zien. Allerlei grote namen kwamen bekend van die er aan het meededen. En vandaag was het dan zover dat hij officieel naar buiten zou komen. Ik weet dat ze bij Sony, de platenmaatschappij... met een koffertje rondliepen vandaag... die niet open mocht voor 6 uur vanmiddag. En dan kregen ze instructies wat ze moesten doen. Maar tegenwoordig hebben we internet, gelukkig. Dus het was al all over the place. En uh, ik geloof woensdag al uh, officieel op allerlei uh, platforms te downloaden. En het is een fantastische plaat. En dit wordt de basis voor een vierluik. Mijn spreekbeurt van vandaag gaat over Get Lucky. Want je doet dus uh, Pharrell aan mee, maar ook nog eens een keer... De man uh, van uh, Chic. En laten we eerst gewoon even luisteren naar de plaats. Dit is Get Lucky. Like the legend of the Phoenix. Huh. All ends with What keeps the planet spinning uh, the force from the beginning. We're up all night to get lucky, we're up on night to get lucky. We're up again, we're up again, we're up again, we're up again. We're up Serieus, toch? Ja, dit is Kijk, wel. Dit... En het slimme is er zitten drie ja. dingen in drie elementen je hebt. Daft Punk en dat vonden mensen van acht jaar geleden al fantastisch. En heb je natuurlijk hits. Maar je hebt nu Rodgers van Chic Disco. Weet je, dat is dan element 2, Is ook weer een andere doelgroep. Mm. En je hebt Pharrell die uh, echt elke week ongeveer een hit uitpoept. En dat is van nu. Dus dit verenigt ons allen. Het ver maar het is, uh, het is, ik vind het ook echt heel lekker. En het zit volgens mij super goed in elkaar. Maar je kan er ook niet zoveel tegen hebben. Nee, en dat heet een hit. Ja. Denk ik dan. Vermoed ik. Nee, maar, nee, maar het dit is ook echt goed. Ik het, is, het klinkt lekker makkelijk ook, toch? Ah, het is toch een geweldig nummer? Ja, nee, ik vind het ook een geweldig nummer. Kom op, is gewoon het... o m e ja, r Ik vind het ook over... een geweldig nummer, nee, het is de... fantastisch. Het heeft niet echt een gelijk. Jij gaat straks het Koningslied of... lopen verdedigen, dus uh, uh, je hebt geen recht van spreken, denk ik. Nee, nee, nee, nee maar je hebt gelijk. Het voelt, het voelt comfortabel. Het, voelt, het is niet het heel erg vernieuwend per se. Nee, nee, dat geloof ik allemaal. Ja. Maar dat hoeft niet altijd. Nee. En misschien is het ook wel een soundtrack voor onze Dan tijd. Er stond hier te dansen op tafel, jongens, kom op. Ja. We gaan naar okay naar. 1-0 Ajax Herenveen of is er nog wat gebeurd? Ja, Nou ja, we zitten in de extra tijd, nog 20 seconden, dan is het voorbij. Het staat nog steeds 1-0. En Ajax in de 45e minuut ontsnapt aan de gelijkmaker van Herenveen. Ajax wordt wat nonchalant. Bal kwam wat bij toeval aan de rechterkant in het strafschopgebied van Ajax bij topscorer Finn Bogasson. Die schiet. Silence houdt de bal niet klem vast, maar er staat niemand voor een rebound bij Herenveen. Het is 1-0 bij Rust. Kussebuiuk fluit voor de pauze. Ik denk dat Frank de Boer dat een beetje bedoelde richting deze wedstrijd. Niet te nonchalant worden. Ajax werd nonchalant. Gaf een behoorlijke mogelijkheid weg. En met name Fischer heeft een aantal keren onderuit de zak gekregen. Notabene na een klein half uur de doelpunt te maken met een kopbal. Is vooral bezig met hakballetjes. Deli Blind dat ook zien doen. Ja, dat moet je dan juist niet doen. Misschien als je 4-0 voor staat, Maar de Boer wil geen risico nemen met die landstitel. Gewoon winnen. En met ruime afstand straks van Heerenveen het veld afstappen. Het is voorlopig 1-0 bij de pauze. Leuk. Ja, eerste onderwerpen gaan praten over Fred Teven. Die blijft aan als staatssecretaris, maar dat was wel op het nippertje hoor. Het heeft de hele dag geduurd dat uh, toch wel uh, emotionele debat over uh, de Russische asielzoeker... die uiteindelijk onterecht in de cel zat en zelfmoord pleegde. Wat voor fouten werden daar allemaal niet gemaakt? Nou... Teven ging diep door het stof. Hij eh, zegt er ook een onderzoek toe nog. Maar het bleek toch voor een aantal partijen nog steeds niet genoeg. En daaronder ook belangrijke partijen zoals D66 en het CDA. Ja, dus was het de vraag. Wat doet de Partij van de Arbeid? Hebben die er nog wel vertrouwen in, in die staatssecretaris? De partij maakt deel uit nou, van het kabinet. Nou, dat was uiteindelijk nog best wel spannend. Ik wil van de PvdA weten of uh, de staatssecretaris kan rekenen op 100% steun. Ja, voorzitter. In het staatsrecht werkt het net anders. Er is steun. Er is vertrouwen. Er is steun. Er is vertrouwen. Tenzij die is komen te ontvallen. Vandaag is dat vertrouwen niet komen te ontvallen. Ja. Dus dat betekent 100% vertrouwen in deze staatssecretaris. Maar natuurlijk hebben wij vertrouwen in deze staatssecretaris. Vertrouwen dus in de staatssecretaris. En dus wordt er maar... Vertrouwen is er niet. Wat? Maar, je, maar je zegt net dat, er, dat je wel vertrouwen hebt. Vertrouwen is er wel. Oké, okay, maar <lacht> dus je hebt dus vertrouwen... In de staatssecretaris als Partij van de Arbeidsleden, ja. Vertrouwen is er niet. Ja, maar hallo, is die dan... we, Wees nou eens duidelijk, man. Daar hebben we vandaag een zwaar debat over gevoerd. Ja, dat weet ik. Wij waren erbij. De, de, de Erik is 17 uur in de kamer gezeten. Heb je nou wel of niet vertrouwen? Er is steun. Er is vertrouwen. Nou, mooi. Uh. zei die is komen te ontvallen. Ja. God, is die nou komen te ontvallen of niet? Vandaag is dat vertrouwen niet komen te ontvallen. Oké, okay, dus er is steun. Het vertrouwen is er niet. Niet. Dus het vertrouwen is weg? Wel. Het, het, het, het, het vertrouwen is... Laatste kans, Jeroen. Heb je nou wel of geen vertrouwen in de staatssecretaris? Dat... Uh, that... ja, denk goed na. Denk, denk, denken. Ik tel drie en dan wil ik het weten. Wel of geen vertrouwen. That's the question. Daar gaat hij. Opletten. 1, 2, 3. Het vertrouwen is er. Yes! Damn it. Oh. <laughs> Luc wordt wel echt vervelender. Uh, het is maar wel grappiger. Ja, uh. <laughs> Onze politiek commentator Siewert van Lienden is inmiddels aangeschoven. Siewert, uh, wat voor gevoel hou jij aan, uh, aan Luc over sowieso, maar ook aan het hele debat? <laughs> nou, ik zat gisteren te kijken en uh, uh, ja, het is eigenlijk wel gewoon onbevredigend. Want het ging eigenlijk, uh, ze probeert het allemaal af te leiden met vinkjes en met allerlei procedures... Maar uiteindelijk ging het om twee vragen. De eerste vraag, moet, je, uh, moet iets toe te rekenen zijn aan iemand om hem daarop af te rekenen? Kortom, was Steven wel of niet verantwoordelijk? Nou ja, daar kun je vanaf afvragen, is dat wel van belang? Uh, het tweede, is dit nou een incident? Teven begon zelf op een gegeven moment te, te spreken... nou, het is niet een, uh, een fundamenteel systeemfout... maar we hebben gewoon last van structurele incidenten. Ja. Nou, als je met dat soort teksten gaat ja. komen, dan weet je dat er gewoon iets fout zit. En uiteindelijk, deze Jeroen Recour, die je net hoorde, die heeft gevraagd om een onderzoek. Of er uh, systematisch fouten zijn gemaakt in die asielprocedures. Um, en, maar ze zeggen, ja, die zaak Dolmetov is eigenlijk wel inderdaad een incident. Maar als je dus meegaat in die logica, dan zeggen ze dus eigenlijk, nou misschien zit er wel iets fout, anders ga je niet zo'n onderzoek vragen. Maar voordat we weten of dat zo is, of er inderdaad systeemfouten zitten, gaan we tevens het voordeel van de twijfel gunnen en laten we die Dolmetov-zaak ja. rusten. En en dat is wel, ja, ik vind het heel onbevredigend. Het heeft volgens mij veel meer te maken met die coalitie die overeind blijven dan uh, eigenlijk over deze hele domme tof wat En onderzoek is natuurlijk is. een mooi dooddoenertje, hè? Joh, lekker onderzoek. Nou ja, als je consquent bent, dan uit. moeten ze dus wel eigenlijk... Teven wegsturen, als blijkt dat er inderdaad... Uh, Precies. Ja, maar dat, gaat... Het is maar uitstrijd. Ja, gaat het, het gebeuren. Ja, dat gaat doen niet natuurlijk. gebeuren. Nee, ik vond het echt een beschamende vertoning. Ja, ja. Kijk, als we het nog simpeler terugbrengen... er is gewoon iemand dood en dat is gewoon... TV is daar gewoon verantwoordelijk voor, punt. En dan moet je gewoon weg, vind ik eigenlijk. En weet je, als je al Had hij de, de heer aan zichzelf moeten houden? Eigenlijk had hij dat moeten doen. Voor het weekend zei hij dat hij heel erg twijfelde. Na het weekend zei hij, nou, oh, ik heb er nog eens over nagedacht. Ik wil toch wel blijven. En dan krijg ik nog zo'n afgrijzelijke dood als ze uh, niet aftreden, maar optreden. Nou, dan krijg ik echt een dikke, dikke zak krijg ik dan Maar toen jij, van. want jij hebt er gisteren de hele dag gezeten. Heb nee, jij nee enig... ik ben om zeven uur weggegaan dat... ongeveer. En, en, en vanaf dat moment werd het op een gegeven moment wat spannender en wat hadden het allemaal. Maar... Maar heb jij ooit aan, aan, uh, geloofd dat hij dat wel oprecht meende... Van dat hij het nog niet wist dat hij nee, wegging, of hij wegging? Nee, eigenlijk niet. Uh, uh, en, en, en, en er wordt ook steeds gesproken over dat hij zo diep door het stof is gegaan. En Dat valt ook allemaal nog wel mee. He. Alleen aan het begin heeft hij een paar keer gezegd... dat hij het wel heel erg vervelend vindt en sorry, sorry, sorry voor die familie. En er zijn excuses overgebracht. Ja, jongens, hartstikke vervelend. We hebben jullie uh, familielid uh, onterecht vastgezet. Uh, iedere vorm van rechtsbijstand uh, heeft hij niet gekregen. Maar jij vindt uh, uh, gewoon, hij had hij is gewoon in, in armoede heeft die man zichzelf opgehangen. Wiens enige misdaad was dat hij oude land is weggevlucht... waar hij liever niet meer naartoe terug en wilde. Sterker nog, als je gewoon uiteindelijk gaat vinken wat er gebeurd is... deze man is onterecht opgesloten, ja. heeft geen zorg gekregen... en is een advocaat onthouden. Ja. Dat zijn de drie basisdingen van, van als de ja. overheid jou in de gevangenis zet. En hij heeft dus in, in armoede zichzelf opgehangen. Dat is ja. toch, dat We is hebben toch hier een advocaat jongen. in de studio. Ja. Wat, uh, hoe, zie jij, hoe kijk jij hier tegenaan? Nou, ik, ik begrijp wel dat ze steven uh, aanhouden, althans dat hij aanblijft. Want ze zitten natuurlijk met die coalitie die, niet, die al niet zo lekker in elkaar ik, zit. Wat Ziewert zei, ja, daar lag het aan. Dus ik, ik begrijp het wel, maar er is gewoon te veel fout gegaan. En ook, uh, ja, staat er jij recht Jij zegt, op, uit juridisch oogpunt had hij weg moeten. Ik denk dat hij de eer aan zichzelf had moeten houden. En terwijl jij een VVD'er bent. Ja, maar dat betekent niet dat je... Maar het gaat ook nee. niet over teven. Dat het gaat over zeg maar, zijn functie als staatssecretaris. Ja, het gaat om zijn ambt ja. euh, daarom. Het en is een ambt. Dat is het hele eireet. En het gaat nu de over die teven. Maar goed, wat jij in het begin al zei, uh, Siewert... Uh, er stond te veel op het spel, de coalitiepunt. Yeah. De PvdA kon niet anders dan hiermee instemmen. D d deze ]building. coalitie is eigenlijk een kat met een dikke staart. Het is gewoon een kat die gewoon aan het schrikken is. Die in verzet zit, die het moeilijk heeft. Maar laten we het even over de coalitie hebben. Vooral over de rol van de VVD. Want er wordt steeds meer duidelijk van... het is het is, het is hommelens daar, het is, het is gehannes. Wat is er aan de hand, zie Nou ja, Wat um, veel gezegd wordt, is dat er eigenlijk binnen de VVD drie teams zijn. Je hebt de fractie en het team daaromheen. Je hebt het kabinetsteam en je hebt een permanent verkiezingsteam. En die drie teams, uh, daar hebben ze een beetje afgekeken van de Amerikanen... van een permanente campagne, die praten eigenlijk niet goed met elkaar. Die communiceren, die werken niet lekker... Um, en die hebben last van elkaar. Als je dan bijvoorbeeld ziet he, met die zorgpremie... Um, dan heeft maar dat, dat is dus Rutte uh, als het regeringsteam... en heb je Zijlstra en wie heb je dan nog meer? Ja, dan heb je dus vanuit de partij zelf... Heb je een permanent verkiezingsteam. En die moeten bijvoorbeeld kijken... al die, uh, die, die mooie posters met uh, aans, uh, uh, nu aanpakken, niet doorschuiven... die moeten continu denken... oké, okay, we gaan zometeen weer verkiezingen in... volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen. En nou We moeten wel een beetje geloofwaardig zijn hebben. Dit, uh, dit zijn de punten waarop we moeten gaan sturen. Dan nou, moet die fractie en Rutte moeten daar wel gehoor aan geven. En je merkt bijvoorbeeld rondom die zorgpremie wisten ze Rutte bijna niet de zaaltjes in te krijgen in het land... om zijn eigen achterban te sussen. Die had er gewoon geen zin in, geen tijd in. En dan gaat dat wrijven. En dat zie je nu constant eigenlijk. Dat die fractie een andere boodschap heeft dan de regering. En je ziet ook dat dat verkiezingsteam... nog helemaal geen goede boodschap heeft voor volgend jaar. En dat... Ja, dat gaat mis. En dat doet herinneren aan het CDA. Die deed het precies hetzelfde. Uh, en uiteindelijk omdat uh, de boel zo erg werd dichtgetimmerd en balkenende... Uh, die had zes jaar nodig om in zijn ambt te verzuipen. Rutte die doet het binnen twee jaar, trekt hij zich alleen maar terug op zijn eigen ministerie. Maar maak het even concreet met wat, met wat hoofden hierbij, bij dit verhaal. Nou ja, je moet je voorstellen dat nu met zijn sociaal akkoord... dat de fractie helemaal niets wist van dat hele akkoord... dat Rutte dat aan het onderhandelen is, daar niet over praat in zo'n bewindvoerdersoverlegd. Zo dus dat Rutte vijf... en Zijlstra recht tegenover elkaar? Nou ja, Rutte stuurde dus uiteindelijk op naar zo'n fractie. Die mag daar een paar minuten naar kijken. Dan moet ze al eigenlijk ja zeggen. Terwijl ze, ze, het overvalt ze compleet. En vervolgens moet zo'n verkiezingsteam denken... ja, alles leuk en aardig, maar dit krijgen wij uiteindelijk niet verkocht. En dit gaan we terugkrijgen. Maar we zijn ook al niet gehoord. En wie, wie zijn en dan dat, gaat het, gaat het verkiezingsteam? Op. Nou ja, dat is bijvoorbeeld, de, de partijdirecteur zit daarin. Uh, er zit nu, geloof ik, ook een, net een nieuw Kamerlid... weer aangesteld voor die campagne. Uh, hoe heet het, uit Breda? Uh, hier hebben we wel eens in een uitzending gehad. Hij, de jong, heel de jong, Kamer de 30er. De, Klaas Dijkhoff, excuses. Uh, die gaat die uh, campagne trekken. Uh, nou, dat zijn mensen die daar allemaal ja, verschillende rollen hebben. En dat, dat gaat niet goed binnen die VVD. Ja, maar maar ik, vind ook, ik vind ook dat met name Rutte, die maakte zo'n slechte indruk op het moment. Die is maandenlang zag je hem oh. eigenlijk bijna niet. En nu komt hij weer terug. Hè? En dan hebben ze het sociale akkoord onderhandeld. En dan komt Rutte terug, terwijl, terwijl we hebben de hoogste werkloosheid ever... En wat gaat Rutte zeggen? Ja, jongens, om de economie te stimuleren, we allemaal auto's ja. gaan kopen en huizen kopen. En dan, een, ik vind het gewoon schandalig. Weet je dat? Het is gewoon een mediamarktreclame toch? Ja, maar, maar, koop, is toch koop, maar is dat als het je doet, toch krankzinnig? Ja. Ik bedoel, heel veel mensen zijn gewoon bang. Af het, het, het einde van de maand willen halen. Of ze nog wel een baan hebben, weet je wel. En wat zegt Rutte? Allemaal dingen gaan kopen. Maar jij vindt het niet alleen krankzinnig dat hij uitkraamt, maar ook volstrekt staat. Ja, maar we hebben hem maandenlang niet gezien. Hè? Eigenlijk vanaf die hele zorgpremie toestand, heeft hij maandenlang eigenlijk heel erg onder de radar gezeten. Er werd nauwelijks richting gegeven of zo voor de toren. En wat zegt hij? Allemaal spullen gaan kopen met z'n allen. Ah, weet je terwijl terwijl we hebben, de mensen die geld hebben die zijn bang dat ze hun pensioenen allemaal kwijt gaan raken. En de rest van de bevolking is bang dat ze hun baan kwijt raken. Maar gaat het slecht met Rutte? Met zijn positie? Nou, de... het, het, het, er zit een iets tragisch rondom Rutte. En dat, is, dat weten ze binnen de VVD ook. Hoe langer hij stil blijft, hoe beter het met hem gaat in de peilingen, hoe meer mensen hem vertrouwen. Dat hebben ze gedaan tijdens de verkiezingen. Dat was een winnende strategie. Ah. Dat doen ze nu ook. Laat hem alsjeblieft een beetje buiten beeld. Want dan trek zijn omdat mensen ergens nog omdat je positieve baas zou kan hij niks fout doen daaraan. Maar hoe zou dat, dat wat het hij dan uh... als hij in beeld is? Nou ja, dan gaan mensen dus twijfelen aan zijn geloofwaardigheid of wat hij wat eigenlijk zegt en of dat nou eigenlijk allemaal wel klopt. Um, dus je wil eigenlijk gewoon dat die Rutte van de verkiezingen, dat uh, daar is neergezet, dat mensen gaan denken, ah oh ja, nou ik ben wel voor een goede, fatsoenlijke overheid. nou oké, okay, dan geef ik Rutte. En als wat hij daar verder over zegt en doet... Doet dat alleen maar afbreuk aan doet afbreuk. Dus daarom blijft hij zo lang stil. Tijdens verkiezingen en nu die... Ja, maar de primatie, Rutte is maar dat eigenlijk... Dat, dat, dat komt uit, uit, uit, uit krantenverslagen in NRC het een stuk over Boekers, hij zei daar ooit iets over, is een man zonder ideeën zonder eigenlijke, eigen, eigen oorspronkelijke creatieve politieke ideeën. heeft hij gewoon nul. Snap je? Dus hij waait voortdurend met, met allerlei winden mee. En dat hij nu... Ik vond dat echt schandalig weet je. Dat, nu... dat zei, uh, we moeten allemaal investeren. Dat is zo raar. Is het... Uh... Is, is er positiewankel? Wordt er echt aan zijn stoelpoten gezaagd door, door Zijlstra, door Schippers? Nee, maar er zijn wel nee, binnen de VVD heel niet. veel stemmen dat dit zijn laatste periode is. Zijlstra zei ook meteen, ik vind dat een belachelijk plan. Ik heb niet ja. vertrouwen in de economie. Schippers zei helaas die 3%. dat vind ik ja. helemaal niet zo heilig, weet je wel. Je ziet steeds meer VVD'ers inderdaad ja. oplichten. En dat is echt nieuw, hoor. Die gewoon echt zeggen van, ja, waar gaat het eigenlijk helemaal, ik ben Helemaal met je eens. En ik denk, nou, je hoort het dus ook wel een beetje dat, dat ze zeggen van... nou, Rutte moet er nu wel iets van gaan maken, anders is dit gewoon de laatste keer. Ja. De laatste periode. Um, nou ja, en dat, dat betekent niet gelijk dat hij weg is... maar het betekent dat betekent wel dat hij nu iets moet gaan doen... wil hij nog een uh, paar jaar meegaan. En het is wankel en het is gammel. En daar kiezen ze er ook voor. Dus om iemand dus te even te laten zitten... omdat ze natuurlijk niet nog een kras op het kabinet willen. Precies. Christel? En dan ik vond dat belangrijker dan, dan wat er gebeurd is met die dolmaton. Mm. Christel, VVD'er en advocaten, komt het nog goed met je clubpie? Uh, ik hoop dat het met clubpie wel goed komt... alleen uh, ik hoop dat Janine Hennis uh, de kar gaat trekken. Ah. Ja? Ja. Ook leuk. Ik denk ja. dat dat leuk is. Leuk. En ja. weet jij meer dan wij? Nee, ik weet niet meer oh, de, de inside inside. Niet, maar ik kan wel hopen. en Gewoon heel hard op haar stemmen. Goed, het uh, rommelt in ieder geval, Siebert. Ja. ja. ja. Eigenlijk ja. weer is ook wel, zeggen. Ja. Nee, maar heel lang waren daar alle geleden heel strak gesloten. En nu blijkt dat het eigenlijk dat dat helemaal niet zo is. Dat vind ik eigenlijk wel weer fijn. Zit zich te verkneukelen. Ja, dat is wel lekker, ja. Zometeen meer Ajax-Herenveen. En hebben we het over Boston. Christel was erbij. Vrijdag een mooie.